Een jongen kreeg een schok toegediend met een stroomstootwapen... en de ander raakte licht gewond door een slag met een stok. De jongen van 12 werd in het bijzijn van zijn ouders aangehouden. De vader bracht zijn andere zoons vandaag naar het politiebureau. Ook zij zitten nu vast. Op een donauconferentie in Egypte wordt geprobeerd... om 2 miljard dollar bij elkaar te krijgen voor Darfur. Het geld is bedoeld voor de ruim 2,7 miljoen mensen... die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld in de Somalische provincie. Al jarenlang zijn er gevechten tussen de regering en de Afrikaanse rebellengroepen door de conferentie georganiseerd door de islamitische conferentie. Ook de Verenigde Staten, de Europese Unie en de VN doen eraan mee. Aan de vooravond van zijn bezoek aan de Verenigde Staten... heeft de Israëlische premier Netanyahu concessies gedaan... om de betrekkingen te verbeteren. Hij belooft dat de blokkade van de Gaza-strook minder streng zal worden. Verder zullen enkele honderden Fatag-leden worden vrijgelaten. Maar de premier weigert vooralsnog het besluit te herroepen... om 1600 nieuwe woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Het passantenonderzoek vannacht bij fietstunnels in Veenendaal heeft informatie opgeleverd... maar de gouden tip zit er volgens de politie niet bij. Aanleiding zijn de drie gewelddadige overvallen van vorig weekend in Veenendaal. De actie was ook bedoeld als extra toezicht naar geruchten... dat jongeren vannacht met elkaar op de vuist wilden gaan. Maar volgens de politie is het in Veenendaal rustig gebleven. Bij een aanslag in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker tien doden gevallen... Doelwit was een militair konvooi, maar de slachtoffers zijn vermoedelijk allemaal Afghaanse burgers. Er waren veel mensen op straat in verband met een festival toen de aanslag werd gepleegd. Het weer op veel plaatsen zon. In het zuidoosten is het lang bewolkt en is er kans op regen. Het wordt 9 graden op de wadden tot 14 graden in het binnenland. Morgen vrij zonnig en droog en opnieuw erg zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah. <laughs>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 Ooh, mm -hmm. I comb my hair and sometimes I won't Depending on how the wind blows I might even pay my toll It really just depends on Whatever feels good in my soul ooh, ooh, ooh. Ooh. The average girl from me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 Achterin speelt om dus uh, dicht te houden. En zo proberen natuurlijk uh, de punten hier in huis te houden. Dus Lombardel zal geduld moeten opbrengen en zelfs zal uh, continu leg moeten zijn voor die schakeling. komt die uitdracht van Bassenveldse richting Tipjo. Maar die kan er niet bij komen, betekent dat de brug meteen weer op kan pakken. De brug aan de linkerkant van het veld via de nummer 7 Marvin Wilkins. Marvin Wilkins wilk, zegt die bal nog steeds Ga goed. Gaat maar weer naar de schieter. toch komt die bal. En wel Bassenveldse kan hem heel rustig op pakken. En betekent dat er geen gevaar geweken is. En dat die bal meteen aan de linkerkant vanzelf gegooid wordt. En welke klooster speelt in met. Tim Jong, Tim John neemt de bal aan. Gaat kijken wie hij doen kan. Plaats hem door, de benen van die man. En die moet ook nu gaan geven. De rechterkant is helemaal ruimte. Komt die bal dan ook naar Tim Beren. Goed gezien, Tim Jong, Tim Beren kan helemaal op gaan drukken. Moet daar nu gepaas. Paas die bal dan ook in het centrum uh, van de verdediging. Maar daar is Remco Klink, de doelman van uh, de brug, die die bal uh, rustig kan oppakken. En uh, gaat kijken waar hij heen kan spelen. Remco Klink, die dus uh, vorig jaar nog bij, uh, bij uh, Bloemenal speelde. En is dus nu bij de brug uh, op een goal staat. Ja, uh, hij kon dus, uh, geen uh, basisplaats krijgen bij Bloemenal. Maar bij de brug. Nu mag in wel gekomen. En die bal die komt dan uh, naar de nummer 7 toe. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat het vage week is. En dat was wel zo rustig weer die bal kunnen oppakken achterin. En gaan kijken waar hij mee kan gaan spelen. Leg de bal neer, mag gaan uitrappen. We gaan even kijken wat hij gaat doen. Staat er rond te kijken naar wie kan ik kan spelen. Alles staat gedekt en dan zal die bal diep moeten komen. Richting Tim Jong. Kim Jong moet hem verleggen, Doet hij er ook? Richting zijn broer. En het is dan Paul John is de paaltje om die er komt met die bal. Maar die bal die wordt hem teruggekaatst op eh, of Remco Klink. Remco Klink die hem dan niet goed met zijn rechterbeen. En dat betekent dat die bal dan voor Tim Weer is. Tim Beer, naar Kuit. Kuit kan hij de komen. Pak uit, pak die bal aan. Moet hem gaan plaatsen. Pa, maak een mooie schijnbeweging. Heeft die bal eens recht moet Plaats het nou in het centrum naar Dat kan niet. Want die wordt aangeraakt door een speler van de brug. En dat betekent dat de brug meteen uit aan de rechterkant van het veld is het daar close die je dan moet afpakken, maar die zijn jeroen onze die goed assisteert tegenover de uh, Duran Toucha. Duran Toucha plaatst hem terug in de hartverdediging naar Floor en die uh, plaatst hem ook het centrum en dan wordt die bal nou toch naar het middenveld gespeeld van de Brug en is het daar uh, komt die bal dan nou, oh jongens, die staat helemaal vrij in het centrum en dan kan hij dan gaan scoren dus de Brug. Nee, Denk is was op Die ze vroeg aan het zijn been houdt. Komt die bal weer. Een Nederon was welzen. Het was daar het nummer 8e Irizaskis uh, die een kans kreeg. Hij ging helemaal door het hartverdediging heen en uh, had eigenlijk zo de kans hier om uh, 1-0 te zetten voor de brug. Maar hij werd die kans niet van zilveren. Dat betekent dat Bloemen al nou meteen eruit. van de linkerkant is Maar die bal is over de zijlijn heen gegaan. En dan komt er we weer een aanval van de brug. Die gaan we nog even meenemen. Kijken wat het vraag gaat opleveren voor de doel van Bas Maar dit is de Gijs van die Die goed tussenkomt. Gijs van Poelgeis. Plaats die bal aan de linkerkant naar het train. Tim Beren. meteen weer terug aan Kijk. Maar die kan er niet bij komen. En is die is er die als hij die we weer om de bal kan oppakken. Aan de linkerkant van het spel naar Ekstolk. Maar Ekstolk plaatst hem weer aan het centrum. Dan zijn die wild helemaal vrij. En de is Klozen die er moet redden. Klozen komt erbij. Maar dan is het nog die die bal heeft. En die kan weinig gevaar. Hebben. Want die wordt helemaal aan de buitenkant gedrooid door het Maar nog is die bal niet weg. En dat is dan Jeroen de Dikke die goed ertussenin staat. En meteen nou uh, meteen is, uh, goed door schakelt Jeroen de Dikke. Aan de linkerkant van hetzelfde. Moet die bal dan plaatsen? Groen dan gaat dat niet gaat dat niet. Gaat dat er ver lopen? En dat betekent dat meteen weer de brug eruit komt. Die brug komt aan de rechterkant van hetzelfde. Maar het is de nummer zeven. Marvin wil precies weer buiten het spel staan. En dat houdt in dat hier speelden we een klein kwartiertje met stand 0 tegen 0.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 bij Alex Rijsselberg, op de linkerkant van hetzelfde. Alex Rijsselberg heeft drie mannen aan Moet die bal gaan spelen. Plaats hem dan ook naar Paul, uh, Paul. Paul John, heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken meteen. Plaats hem dan aan de rechterkant van hetzelfde naar Tim Beren. Tim Beren, die moet gaan schieten. Schiet dan ook! En dan moet dan Sander Beum bij komen, die kan er niet bij komen. Dit is de verdediger van uh, van der brug die die bal uh, kan weghalen. En is het toch weer zo'n de web die er voorkomt, maar het is dan nog steeds mooi. wil die bal een knop halen. En, dan, en die plaatsen van nou het centrum. dan gaan er twee van van Bloek wel jagen. Maar dat betekent wel dat dan de ruimte achterin komt. Dus leunen zich die, die bal moet weghalen. Leunus plaats hem rustig terug, dan was hem wel ze. Was wel, ze heeft die bal in zijn voeten, plaatsen meteen door naar Gijsjean Polgeest. Hij heeft die bal in zijn voeten. Dan kijken wat kijken, want die speler, de brug is eigenlijk terug. En de brug staat met zoveel mensen achter de bal. En dat betekent dat het moeilijk om reen te komen is. Maar het is Leunus die die bal kan oppakken. En die zal hem gaan plaatsen naar richting. Kuiten Kuit. moet hij dan plaatsen om weer doet dat dan ook goed. Nou komt weer langs, hij heeft die bal in zijn voeten. komt dan langs, hij is dan kuit. Hij die bal in zijn voeten. die moet gaan schieten. die plaatst wel, denk ik, kant van de Naar de Alingaistberg moet een actie gaan maken. staat dan tegenover Barry Barilouwak. de linkerkant denk de ik, het wel. Alingaistberg heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Uh, heeft die wel nog steeds. komt dan uh, nog een man tegen. die komt wel, die komt bibbikuit. kuit. plaatst wel in het centrum, maar die wordt er ver een hoog uitgeschoten door de Brug. en dat betekent dat we hier gespeeld hebben een kleine 27 minuten, met de stand natuurlijk 1-0 tegen voor de Brug. We laten weer Josh Baker voor wat hij is, want er is weer gescoord bij de brug tegen BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Het is 1-1 geworden. Het is dus Paal Jan die het beslissende zetje gaf. Dat is een aanval. De kreeg de bal, Rick Uit zag aan de linkerkant Alex Meijsberg. Alex Meijsberg maakte een mooie actie en die zag Paal Jan vrij staan voor de goal. En Paal Jan pakte de bal op en is groot en beheerst in de hoek. En dat betekent dat die stand hier gelijk gekomen is en dat het nu na 28 minuten 1-1 staat. a little green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 Sanderbeuwen pakt die bal op Nederland over aan, uh, aan Tim Jones, Tim naar Tim Beren, Tim meteen even door naar Sannebeum. Sannebeum kan er niet bij komen, die wordt meteen ver diep weggeroeid eigenlijk door de brug. En dit is het close die rustig terugkomt naar uh, Bas van Velden. Bas van Velden heeft de ballen zijn voeten. Gaat kijken waar hij gaat spelen. Heel de brug zakt massief in en dat betekent dat we uh, nu alle ruimte krijgen om achterin op te waken. Maar uh, uh, leuk, ze heeft die ballen zijn voeten. We dan op, uh, op Tim Beren. Tim, Tim, Tim, Bier, Tim, Tim, Plaatsen dan naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke weer terug op Leunen. Ze leunen, ze die bal weer aan zijn voeten. Ze gaan nu gaan de gevoeten geven. Naar Rieke Kuip, Naar Sanderbeum, Sanderbeum, Sanderbeum. Sander Sander moet er weer kaarten. Naar Jeroen de Dikke, Jeroen de Dikke. Plaatsen we door naar Rieke Maar die kan er niet bij komen. Betekent dat de bruggen de bal even in het centrum. En dan is het paal, John, die, die bal aangesloten Is En wijze is hij misschien bijgekomen. Het is niet Alex Eisenberg, het is de nummer 4 die hem ver en diep weggooit eigenlijk. Over zijn dan heen. En welke klootjes kan die wel op gaan pakken en gaan ingooooien. Bloemen dan nou, zal een hoger moeten die hoort ze ook van de trainer. Uh, ze gaan over met die klomen. Het moeilijker komen. is moeilijker doorheen komen. Het is een klooster die bal heeft. Dus het klopt. Die bal weer aangekomen. Tim John. Laten Tim John. Laat hem terugvallen naar Gijs-Jan Poelgeis. gijs Heeft die bal in goed. voeten? Gaat kijken die zal die niet gaan spelen. Plaatsen we dan naar richting uh, Tim John. Kan hij dan de mij komen? Nee. Het is Remco Klink die er goed uitkomt. En die bal kan oppakken. En die bal handen heeft. Gaat kijken waar die mee kan spelen. Die zal hem natuurlijk ver gaan gooien. Dus plaatsen we ook diep richting uh, de eenzame spits daar. En dat is natuurlijk dat Maar het is uh, Leunis die hem achterover komt. En zo naar, uh, naar uh, Bas van Veldt. Bas van Veldt. Meteen naar Tim Beren. Tim Beren aan uh, lengfijn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 En er is het daar. Oh! Dat is het Alex Wijzer. hier goed bij komt. En uh, Alex Wijzer. die dus. Uh, onder die bal doorschoven eigenlijk. Maar uh, Remco Klink kon er niet bij komen. En daardoor ging die bal net uh, langs het doel. En dat was levensgevaarlijk. Maar Remco Klink kan die bal rustig oppakken nu. En weer een spel gaan brengen. aan de rechterkant uh, van het veld. Gaat kijken hoe die heen kan spelen. Neem zijn aanbod. Komt die bal dan ook richting de middenlijn. En dan moet je doen. de dikke kop. Hè? Nee, die plaatst dan heel keurig naar Tim Jones. Tim John heeft de bal aan zijn voeten. Plaatst dan heel goed naar Paul Jones. Kan Paul erbij komen? Nee, dit is buiten spel. Volgende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 Uh, of tenminste via het Wagenmakerspad naar het Gasthuisplein. Daar hebben ze destijds uh, ook voor gekozen. Twee, uh, de vorige editie, dus de tweede, de, is, dat, is dat voor het eerst gegaan. Want het bleek dat de steentjes on, op de Kerkstraat te glad waren. Dus mm. dat we, uh, ja, en, zeker als er zo'n 10.000 man uh, overheen loopt. Dan, dat dan, uh, niet. Dat, en, en die eerste run dat was nogal uh, regenachtig. Ik kan ook me herinneren. Oeh, ja, en dan ja. uh, ga je over de Kerkstraat. Uh, kan je gauw onderuit gaan. Dus dat hebben ze dus geskipt. Uh, men gaat dus nu bij uh, het Wagenmakerspad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 heel veel aan. Something about the way he touched me was something There's nothing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 Uh, bovenaan Of tenminste, boven PSV. Want RKC Waalwijk heeft dus uh, ja, verloren thuis tegen Ajax met hoge cijfers. Dus nog steeds uh, Twente op 1. En daarna PSV of daarna Ajax en daarna PSV. Nou, Het is bijna drie uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemerland. Zometeen uh, gaan wij terug uh, naar de wedstrijd De Brugge BVC Bloemendaal. Want dan zijn zij uh, uit de rust. We gaan uh, ook nog natuurlijk uh, andere sportnieuws uh, bekijken. Wat dacht u van uh, de kampioenschappen?